Goedenavond, bonsoir, Good evening, uw tickets alstublieft en ook uw paspoorten, merci, u gaat naar Londen dus, u weet het, vertrek om 22:05. uur aankomst morgen om 7:58 uur plaatselijke tijd, DD, coupé 9 voor mevrouw en meneer, le 9, bon voyage. Zo stond ik daar, in uniform, op maat gemaakt bij La Belle Jardinière voor de Compagnie Internationale des Wagons Lies des Grands Express Européens. Spoor 11, Gare du Nord. Bij de nachtblauwe wagons van de zilveren pijl naar Londen. Nachtblauw met goudkleuren opdruk. Voiture Lie, Sleeping Car. Wagon Restaurant, Dining Car. Nachtblauw voor een trein naar het einde van de nacht. Dédé bracht de reizigers naar hun coupé en droeg de bagage, behalve voor die ene vaste passagier. Hare boodschapper met de diplomatieke post. Hij was er op de heen- en de terugweg. Een discrete man met een zwarte aktentas, nooit één woord met hem gewisseld. Een geheim agent, van wie ik nooit het nummer geweten heb. Agent 00 niks. Eerst Boulogne-sur-Mer. Dan werden de slaaprijtuigen de boot opgemanoeuvreerd, zodat de passagiers rustig in hun opklapbedje konden blijven. De oversteek naar Dover, diep in het ruim van de ferryboot. Dan over Engelspoor naar Londen, schuddend en schokkend. Victoria Station. 00 niks was al weg voor de trein helemaal stil stond, verdwenen in de menigte van de ochtendspit. Overdag slapen in je eigen wagon ergens op een spoorwegangplacement. terwijl een Afrikaanse schoonmaakster neuriënd haar gang ging. Nee, geen hitsige dromen. Aan het begin van de avond weer teruggerangeerd worden naar Victoria Station. Good evening, your tickets and passport, please. Weer die zwijgzame man met de zwarte actentas. Thank you indeed. Dover, Boulogne-sur-Mer. De opkomende zon boven het glooiende landschap van Noord-Frankrijk. Een nachtblauwe trein in de zilveren ochtendnevel boven de velden van eer. Ontbijt in de diningcar, Witte kruisen, rechts en links. Massagraven, de reizigers slapen nog. Tafellakens van Damast. Zilveren koffiekan. Kopjes, borden van aardewerk. Nergens plastic. Een trein van een andere tijd. Een rijdend anachronisme. Trouwens, nog voor de Eurostar het overnam, was hij al opgeheven. Exit Silver Arrow, Fini Flash d'Argent. Einde van een tijdperk, zoals dat dan heet. De luxe nachttrein bestaat alleen nog in theetafelboeken. Mijn uniform kon ik in de wil gaan.